1 uur Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Rotterdam zitten ongeveer 100 huishoudens nog steeds zonder stroom. De afgelopen dag viel de elektriciteit uit door een brand in een transformatorhuisje in de wijk Hilligersberg. Zo'n 800 huishoudens werden getroffen. Na 8 uur kregen de meeste huizen weer stroom, maar ongeveer 100 huishoudens nog niet. Netbeheerder Steden verwacht dat die in de loop van de nacht weer op het net worden aangesloten.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 De Amerikaanse politie kwam haar op het spoor door een tip van haar grootmoeder. Die had haar op Facebook getraceerd, waar ze onder een valse naam actief was. Haar moeder verwijt de immigratiedienst dat hij niet meer heeft gedaan om haar identiteit vast te stellen. De immigratiedienst zegt dat er volgens de regels is gewerkt. De republikeinse senator John McCain heeft op een campagnebijeenkomst voor presidentskandidaat Mitt Romney een pijnlijke ver vergissing begaan.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 Goedemiddag, welkom terug bij Kaaseluna. We zijn er nog een uur. En in die tijd uh, wil ik graag met u praten over uh, Ja, ongeluk. Over, over, over in eerste instantie de ramp in Harmelen 50 jaar geleden. Daar hebben we in het eerste uur met Erwin, of daar heb ik in het eerste uur met Erwin Raasveld en Wouter Ruberg ook over gesproken. En uh, ja, misschien heeft u ook wel herinneringen aan die ramp. Misschien zat u in een van de treinen. Uh, heeft u gezien wat daar gebeurd is? Bent u daar kort na het ongeluk naartoe gegaan? Heeft u slachtoffers geholpen? Misschien bent u wel uh, een nabestaande van iemand die in de trein heeft gezeten en uh, verongelukt is. En uh, uh, ja, het kan ook zijn. Uh, want we gaan het dan iets breder trekken dat u, dat u uh, een andere ramp heeft meegemaakt. Of uh, als nabestaande, nou ja, weer op dezelfde manier. Ja, ik noem dan even wat de Belmer ramp, de vuurwerkramp in Enschede. Uh, Libië, het vliegtuig dat daar neergestort is, Faro. ja, daar, ja daar, uh, dat, die, die ramp in Libië bedenkt nu opeens. Er was alleen maar één jongetje dat hem overleefd heeft. Hè. Uh, maar goed, u kunt het zelf wel invullen. En um, kijk, er zijn ook dingen die, die ik nu niet kan bedenken. Dus als u daarover wilt vertellen... Dan kunt u bellen met 0800-1121. 0800-1121. U kunt mailen naar casaluna.ncv.nl. En u kunt twitteren naar hashtag Casaluna. Ik ga eerst even kijken of er in de mailbox iets zit. Ik zie dat Helene de Jong gemaild heeft. Die zegt, ik zat op de lagere school ten tijde van die treinramp. En ze had een juffrouw, die was heel bang en verdrietig... want haar verloofde zou in die trein zitten... Maar die had hem gemist. Die had hem gemist. Ja, dat is eigenlijk het tegenovergestelde van het verhaal van uh, Wouter Ruberg net. Want die, die zou eigenlijk een trein laten nemen. En die zat er opeens toch in, omdat de trein iets later trok. of de bus uh, iets eerder was aangekomen. En dan zag ik ook nog dat uh, iemand zegt dat de NCNV. tien jaar na de ramp daar al een programma over gemaakt heeft. En de tijd stond even stil. Dat wist ik niet. Maar ja, dat is ook alweer veertig jaar geleden. Um, nou. Ook nog maar even naar de tweets kijken. Nou, Dat doe ik straks wel eerst maar als de eerste beller. Maria heb ik aan de telefoon. Goedenacht. Goedenavond, Klaas. Hallo. Hallo. Ik was ten tijde van de ramp in Harmelen... ik denk elf of twaalf jaar. Ik zat op de lagere school... en mijn heer die pastoor was in Rotterdam... die moest hals over kop naar Harmelen komen... om een aantal van zijn progianen te identificeren... Uh, die waren omgekomen. Mm. En ik weet nog, mijn heerom had ik altijd verschrikkelijk ontzag voor. Het was een hele. Uh, ja. strenge man, denk ik. In ieder geval, zo kwam hij op mij over altijd. Hij kon haast niet lachen. En ik heb hem nog nooit zo wit bij ons aan tafel zien zitten als toen. Ja, als het toen hij terugkwam? Ja. Terug was gekomen? Ja. Ja, dat was echt. Uh, niet mijn heer om zoals ik hem kende, zou ik maar zeggen. Kun je nog iets van herinneren hoe de, hoe de gesprekken toen liepen, toen hij terugkwam? Nou, ik wist dat het over een bepaalde familie ging... die voor een groot deel in die trein zat. En die woonde in zijn parochie. En ja, helemaal precies weet ik het niet meer... maar ik geloof dat de man van dat gezin is omgekomen. En een zoon. En ja... Die heeft hij moeten identificeren. En ja, dat moet een ramp geweest zijn. Ook verder in zijn leven heeft hij het er nog vaak over gehad. Ja, hij heeft er wel veel over gesproken. Ja, ja, ja. Ja, je moet je voorstellen wat je dan allemaal ziet als je daar bent. Niet alleen de familie natuurlijk. Ja, precies. En we wonen in een dorpje vlakbij Harmelen. En uh, ik weet nog de hectiek van uh, alle brandweerauto's, alle politieauto's, alles. Nou, de wereld stond even stil, denk ik. Ja. ja. Dus je hebt ook nog wel herinneringen aan? Ja, van dat moment zeer zeker. Maar vooral van mijn heren om aan mijn tafel. Ja. Ja. Oké, okay, Maria, dankjewel voor het bellen. Heel graag gedaan, Klaas. Goeienacht nog, hè? Goeienacht. Dag. Dag. Mevrouw Werner? Ja. Uh, uh, mijn schoonvader was arts bij de GGD in Utrecht. Ja. En uh, die werd gedeligeerd daar naartoe. En het bleek. En er waren natuurlijk een heleboel eh, om, in de omgeving die daar artsen en, en daar naartoe en ook allerlei eh, diensten. In, in, in, ook eh, um Ja. En dat bleek nu achteraf. Dat was een hele toestand daar geworden. Dat er allerlei ziekoten zijn daar naartoe in de, waar, het, nou die kwamen daar. En toen bleek dat uh, heel veel mensen, die, die trokken daar bankaars open en daaruit. En, uh, en die pasten niet in al, allerlei andere ziekenauto's Omdat het allerlei verschillende, uh, uh, ja, uh, dat waren verschillende ziekenauto's Maar er waren heel veel. en die, die kwamen van de een aan de andere ziekenauto's En die, dat kon er niet in. Dat... dat ...heeft heel veel oponthoud gegeven en heel veel, ja, op, ja dat mensen, dat, dat het paste pas niet. En dat heb ik me daar, daarna, heb ik me zo verschrikkelijk aan geërend. En dat hield gewoon heel veel op. En dat dat, denk ik, dat, dat moest gewoon, dat moet gewoon, daar nou, achteraf moest dat gewoon eh, allemaal... Maar ik weet tot op heden nog niet of dat gebeurd is... Of dat, wat gebeurd is? Nou, dat, dat je uh, de brancards van de ene ze past niet in de, ziekose, de andere ja, ziekenhuis. Ja, of ze dat een beetje op elkaar afgestemd hebben nu. Ja, of dat gewoon gele, geregiseerd is. Dat, dat dat helemaal in één... In, in, in, in, uh, daar heb ik een matroos aan gergen. Ja. Weet, weet u uh, of het lang duurde voordat uw schoonvader uh, op de plek was? Uh, nee. Dat, dat, ik weet nog, ik kan me nog herinneren dat dat best heel snel was. En, en heeft hij er vaak uh, over gesproken later? Ja, want hij moet ja, natuurlijk ook verschrikkelijke ja. dingen zien Ja, want daar, daarom weet ik dat. Maar ja. het is al zo lang geleden... en ik was pas 17 jaar toen... dus ik weet het niet. Ik, ik, ik weet niet of dat echt... helemaal gewoon in... in uh, of daar... een, een, een vormigheid in heeft gebracht heeft. Ja. is. Is geworden. En, en, en ik denk... dat moet toch gewoon... Ja, dat lijkt me ook, Want ja. bij een volgende ramp... denk ik, dan moet het toch ook uh, zo eenvoudig zijn... want anders kom je mee weer achterop. Nee, begrijp ik. Ik dank u wel voor het bellen, mevrouw Ja, Werner. ja. Goeienacht, hè. Da, da. Dag. Pierre Courbois. Goeienacht. Goeienacht. Uh, ik ben 71, dus ik heb een paar herinneringen eraan. Ja. Twee met name. De eerste is dat na, na de ramp uh, voortdurend in de kranten heeft gestaan dat misschien is dat ook uh, in de documentaire naar voren gekomen... dat weten we dus nog niet... dat de zijn... Ja, ik weet niet, de mensen noem je geloof ik zijnwachters... die de hele boel bestuderen in de controlekamer... Ja. het ongeluk al zagen aankomen voordat het gebeurd was. Maar bij, door de gebrekkige communicatiemiddelen die, die we toen hadden... Wa waren ze niet in staat om de machinisten of uh, de conducteurs... of wat dan ook te waarschuwen. Kijk, nou pak je een mobieltje... En dan bel je iemand op, eh, druk eh, trek aan de noodrem of zo. Maar het was dus op de, je hebt van die huisjes, hè, daar, daar, daar ja. branden allemaal lampjes en, en, en dingetjes. En dus ze zagen het al gebeuren voordat het gebeurd was, eigenlijk. Ja. Maar ze, ze konden ze, niet de, de ingrijpen. Machinist... Dat lijkt me enorm frustrerend. Ja, ik weet ook niet, want ik, ik, hij heeft de eerste sein uh, die, die was geel, die heeft hij gemist. En de tweede was volgens mij rood. En toen is hij wel gaan remmen, maar toen was hij al veel te laat. Dat want hij, hij reed nog iets harder dan 100 km per uur volgens mij toen hij op de, op de tegenligger uh, uh, ja. botste. Maar ik, ik weet ook over... niet hoeveel, hoeveel kilometer of hoeveel ruimte nee. of tijd er tussen die twee scènes zit. Ik heb ooit in de kranten gelezen en het herinner ik, was toen 21, uh, in die periode daarna heb ik in een krant gelezen, dat heeft mij, heb, heeft mij altijd bezig gehouden, dat men de hulpdiensten, de ambulances al eigenlijk al had gewaarschuwd voordat het ongeluk was gebeurd. Nou, en dat brengt me gelijk op het tweede, namelijk ja. mijn... Ja, ik heb een zuster, ja, ik heb er wel meer, maar één woont in de Verenigde Staten. Die heb ik vandaag ook nog geprobeerd te bellen, want ik had vanmorgen op de radio al gehoord dat jullie hier vannacht aandacht aan zouden geven. En zij had een vriendin en die zat in die trein. En ik heb haar niet, ik heb de hele dag alle sporen geprobeerd te bellen. En ik heb haar niet te pakken kunnen krijgen. Ja, je kunt jezelf afvragen. Mijn zus is tachtig, dus je kunt je afvragen... of die vriendin die ook dezelfde leeftijd moet zijn... of die nog wel leeft. Ja. Maar die is, uh, werd voor dood aangezien. En die is dus, zeg maar, ja, bij de overledenen gelegd. Ja. En daar is ze, uh, weet ik veel, een tijdje later... is ze uh, tot zich gekomen en lag tussen dode mensen. En dat verhaal heb ik zo vaak gehoord. Dat, ben ik ook, nou ja, dat zijn eigenlijk de twee... ...behoorlijke heavy herinneringen die ik heb aan een ongeluk waar ik zelf part nog deel aan heb eigenlijk. Ja, want waar woonde u? Wat zegt u? Waar woonde u zelf? Ik woonde toen in Nijmegen. En uh, nu ben ik in Arnhem, maar mijn zuster, de vriendin van mijn zuster... Uh, ...mijn zuster woont nu in de Verenigde Staten. Daar ja, waar die vriendinnen, daar hebben wij allemaal al 25 jaar geen contact meer mee gehad... En ik heb alles geprobeerd vandaag om dat te bereiken. Maar dat is dus niet gelukt, zoals nee. ik al zei. Hè? Ik, ik heb niet, dat was niet in de documentaire, maar ik heb nog iets anders gezien op het internet. Een uh, filmpje van iemand die ook uh, ja, ergens voor dood was neergelegd. En toen zijn, zijn been optilde om te laten zien dat hij nog leefde. En die mensen om mij me heen schrokken zich helemaal een ongeluk. Uh, een beetje ongelukkige uh, woord in dit, ja, in dit geval. Maar... <laughs> Uh, en, en dus dat is wel vaker ge gebeurd uh, in de tijd. Waar ja, mensen... zij heeft mij dat verhaal, ons dat verhaal, heel erg lang, heel vaak verteld. Ik kwam, was bij ons kind aan huis. Ze kwam uit, ook uit Nijmegen of ik geloof uit Wiegen of Malden of zoiets. Dat doet er verder ook niet toe. Ik heb dat verhaal meerdere malen gehoord tot het moment dat mijn oudste zuster naar de Verenigde Staten is verhuisd, zo'n 30 jaar geleden. En toen hebben we nooit meer contact gehad. Dus dat is wel jammer. Ja, maar ja. in ieder geval, die, die twee verhalen zijn nu bijgebleven. En ik ben blij dat u, gebeld heeft, dat u gebeld heeft en dat u het met ons gedeeld heeft. Ja, ik, zat al, ik ben al een hele dag op speurtocht naar die, <laughs> na die mevrouw. Ik weet niet of het zin heeft om de naam te noemen. Maar... Ja, ik weet ook niet of zij dat leuk vindt, dus nee, dat, dat zou ik niet doen. Ja, precies. Juist, dat, uh, daarom, daarom doe ik het maar niet. En ik had ook al inmiddels, dat was wel leuk, ik heb een andere vriendin van mijn zuster. Dus het waren meerdere vriendinnen. Uh, die heb ik wel uh, te pakken gehad, maar die wist het dus ook niet meer. Nee, nou ja, nee. goed. Maar u heeft in ieder geval gebeld. Dank u wel, meneer Cooper. Ja, en succes verder met de uitzending. Dank u wel. Goedennacht, hè? Dag. Uh, Jan van Renen, goedenacht. Goedenacht. Goedennacht, Bas. Dag. Dag. Bent u erbij geweest? Of, of, ja, wat ik, herinneren... uh, hoorde, ik viel net in uw programma binnen, want ik luister meestal een half uur uh, om half één naar radio 1. En dan luister ik ook nog even naar het hoorspel. Ja. En uh, heb liggen wachten tot ik dus uh, met u contact zou kunnen krijgen. Ik heb daar gelopen in opleiding voor uh, geneeskundige onderofficier... in het militair Hospital in Utrecht. Ik liep net twee dagen stage in de OK. Ja. En toen werd ik opgeroepen of ik wilde helpen met het identificeren van de doden. Hoe, hoe kun je ik daar... Had, ik had nog nooit van mijn leven een dood iemand uh, gezien... En ik heb daar als in een droom heb ik daar twee dagen in het mortuarium heb ik daar uh, lopen werken om alle restjes een beetje bij elkaar te zoeken. Oh. Want hoe later het werd, hoe meer zij dus bij die echt in elkaar gedrongen uh, spoorwegtuigen uh, aankwamen, ja. des te erger kwamen natuurlijk de onderdelen binnen. En en dat is dan uh, wat u moest doen? Ja, als je dus een voet uh, zag met een bepaald sokje, dan moest je daar een been en een voet weer bij zoeken met hetzelfde sokje, zo bracht je de onderdelen bij elkaar. En dat deed je dus eigenlijk als in een soort droom, dat je echt in een soort toestand zat, dat je dit gewoon zo deed, dat je daar uh, ja automatisch deed je dat gewoon. Want, want dan dan moet je dus een voet oppakken. Ja, en nog veel erger dingen. Uh, aan vrouw die dwars te midden lag daar. En dan moet je nadenken dat je nooit een dood iemand hebt gezien. en Dan krijg je dit allemaal. Later zijn wij nog in, het, uh, in de officierskantine bijeen geweest en hebben wij daar van de koningin Julian een handje gekregen als dank. Dat is ook erg uh, ja, indrukwekkend uh, geweest toen. Maar u heeft dus helemaal niemand ge... Wat bent u ook bij de, bij, de, bij de ramp zelf geweest? Bij de trein? Nee. Ik werkte in het hospitaal ja. en de doden die werden daar naartoe gebracht als een soort uitwijkplaats om de doden een plek te geven die daar in het mortuarium uh, naast elkaar uh, lagen op een kars. En En was u er dan ook bij als mensen hun uh, familieleden of vrienden kwamen identificeren? Nee, nee wij moesten gewoon de, de lijken, de, de onderdelen bij elkaar zoeken en dat werd dan naar een andere plek toegebracht. En ik denk dat daar dan uiteindelijk uh, familieleden bij... maar ik heb gewoon, uh, gewoon daar gewerkt met een aantal mensen... om dus alles een beetje bij elkaar te uh, zoeken. En, en u zei dat het was alsof je in een droom Ja, ja. Uh, uh, Is dat een nachtmerk? Ik werkte er zo goed? in zo'n automatisch iets... Net of je in een soort uh, ja, uh, film terecht was gekomen. In een hele lugubere film. En, en wat uh, gebeurde er aan het eind van die film? Of, uh, toen nou uit die ja, uiteindelijk uh, ben je dan een paar nachten... Uh, of, uh, ik ben naar huis gegaan. Ik heb daar dus behoorlijk uit liggen slapen. Je hebt natuurlijk aardig ook goed gewassen van alle luchten... en al het bloed wat je met je meedroeg. En uh, nou ja, daarna ben ik weer gewoon naar het hospitaal toe gegaan. Gewoon? Verder met mijn opleiding. Ja, het, nogmaals, het is bij mij als in een droom, hè? dus ik denk niet dat ik daar heel bewust in die zin mee bezig ben geweest, dat ik daar later uh, de emotionele terugslag van kreeg. Die heeft u nooit gehad? Nee, nee, nee. Het is gewoon. En ik, daarna heb ik ook verder mijn uh, werk gedaan in, op het pathologisch lab, omdat het toch zoveel invloed heeft gehad. Ik heb me altijd erg geïnteresseerd voor de anatomie van de mens. Dat ik daarna toch mijn werk ben gaan doen in, de, in het werk uh, van. Uh, ik heb daar ook uh, secties gedaan daarna. Maar ja, toen had ik deze vuurdoop dus al gehad. Tja. Dus ik ben dan verder als militair en burger blijven werken in het hospitaal. En uh, nou ja, ik denk dat dit toch een aanzet is geweest. om verder te gaan met dit werk. Ja. Ziet u die, die beelden nog helder voor u en de geur? Nou, ik heb het even aangehoord van die mensen... en inderdaad kwam dat dan wel helemaal terug, ja. En, en ook de geuren? Ja, weet je, het is, als je 3,5 jaar seksies hebt gedaan... Dan, uh, dan ken je die geur onnaam wel. Ja. ja dat dat motivarium, Ik Als ik dus zoiets gedaan had en ik had me goed gewassen... je liep dan natuurlijk in witte kleding en witte schoenen rond... Maar als ik dan thuis kwam en ik had me nog zo goed gewassen, Mijn vrouw rook het altijd aan. Maar het zit uiteindelijk ook een beetje in je porie, hmm. die luchten. En uh, ja, dat is gewoon een periode geweest. Ik, Klinkt uh, allemaal raar, hè? Ja, ik, ik probeer me het allemaal een beetje voor te stellen. Ja. Het ja, is, uh... Ik hoorde stilte in uw stem. Ja, ja. ja en ik zit ook tegelijk te denken dat, dat het misschien toch op de een of andere manier nog... Ja, het is een beetje een rare vergelijking, maar dat het misschien nog wel moeilijker is om mensen te zien die, die nog leven en die, die uh, kermen en weet ik wat allemaal. Ja, ja ik denk dat ik meer geëmotioneerd zou zijn geweest uh, van mensen die daar aan het lijden waren ge ja. geweest. Dat ben ik helemaal met u eens. Dat ja. klopt. Maar toch, dit is ook heftig. Ik, ik dank u wel voor het bellen, meneer Van Renen. Ja, goed. En ik ben blij dat ik uw programma toch steeds zo aanhoor. Want er zitten best altijd interessante dingen bij. Ja, ik zou u toch eens aanraden om om twaalf uur te beginnen met luisteren. <laughs> Kunt u eens proberen. Ja, maar dan ben ik met de hond aan eh, de anders. <laughs> Ja, dat moet ook gebeuren. Zeg, hartstikke veel succes. Goed. Dank u wel, hè. Bedankt voor het bellen. Dag. Dag. Meneer Vrolijk, goedenacht. Ja, met vrolijk in Rotterdam. U zat in de trein. Ja. Met drie collega's. Nee. Wij, wij moesten naar Amsterdam. Naar de horeca. Oh, u ook. En wij werkten bij de firma Hobart. Dat is een keukenmachine firma. Dus wij moesten naar de cent. Dus we zijn smorgens. Maar dat was de mister. Dus ik heb mijn wagen. In de, ergens bij het station neergezet. En ik ben naar het station gegaan. En het perron opgelopen kaartje gekocht. En we zijn nou ook kwam met drie collega's tegen. Dus... we zijn in de trein gestapt. En we zijn nogal vrij ver naar voren gelopen. Want daar had je een soort restauratie vroeger. Ja. Daar kon je alleen koffie drinken. En dat was eigenlijk meer... Een, ja, wat zal ik zeggen... een buffetje. Met een... ja, een, twee zittingen. En dan opzij had je dan enkele plaatsen. Nou, daar zijn we met z'n vier gaan zitten. En... Uh, Gelukkig zijn we eruit gekomen. Want hoe ver, nou, hoe ver was dat naar voren? Bijna, nou bijna voor. Want uh, dat kan u nagaan. Uh, er zit in zo'n, uh, ja, wat is het keukertje, zit boven een uh, tank met water en die was Dus Die zijn we over ons heen gekregen. Hmm. Dus we hebben nog wel geluk, geluk gehad ook. Ja, we hebben sowieso geluk gehad, ding. Ja, zeker. Want, want, en, want alle, uh, alle collega's, collega, dat moet ik eerlijk zeggen, dat was een uh, vrij resoluut iemand. En die zei eruit, eruit, eruit. En ze hebben ons van buiten eruit gehaald. Want ik heb hier de wereldchroniek voor me liggen. En dat staat precies in waar we uit zijn gekomen. Die, uh, dat heb ik altijd bewaard hier. Was u gewond? Uh, toen niet. Later wel. Want later heb ik heel veel last van mijn rug gehad. Want ik heb namelijk een, een klap gemaakt naar voren toe. En ik ben dus eigenlijk onder een andere zitting ben ik... En toen heb ik dat waterhoofd over me heen gekregen. Uh, de andere die had, uh, nou ja, wat, wat ribben waren er uh, gekneusd en weet ik al wat meer. Maar verder zijn we er goed uitgekomen. Hm. Wij zijn dus naar het station gegaan, Utrecht. En daar vandaan zijn we naar Amsterdam gegaan, naar de horecaven. U bent er gewoon nog naartoe gegaan? Ja, we moesten wel anders. Ik weet het, maar... De andere kant konden we niet terug. U, u bent, u bent een meteen... Wij zijn naar de Horikkaven gegaan en we waren om half drie bij de Horikkaven, op de Cent. Maar hey, hoe lang bent u daar nog geweest op de plek dan, van de ramp? Nou, tot uh, wij staan wachten op een trein die terug moest rijden ja? naar het station Utrecht. En dat was die grote zware lok, want die moest teruggereden worden. Dus dat heeft nou, misschien al 2 uur, 3 uur geduurd, weet ik niet. En heeft u en toen, nog, heeft, heeft een, u toen nog wat... daar een kojak in een keuken gehaald, die uh, zat in die restauratie. En uh, daar hebben we een kojak gedronken. Wat heeft u nog veel gezien van wat er verder om, om u heen ja, gebeurde? Ja, we hebben natuurlijk wel een hoop gezien, maar daar wil ik verder niet zo verder over hebben. Dat is allemaal ellende. Heeft u daar nooit over gesproken? Uh, daar is nog nooit interesse over geweest bij de uh, spoorwegen. Want daar heb ik nou niet zo'n best, uh, uh, Nou ja... Uh, bemoeienissen mee, laat ik het eerlijk stellen. Uh. Ik ben namelijk mijn vader ook al kwijtgeraakt met de trein. Oh. In een ander ongeluk? In Elst. 13 oktober, in 1954. Ook als passagier. En uh, dat hebben ze toen redelijk opgeknapt, laat ik het zeggen, voor mijn moeder. Maar... Uh, als u ziet de brieven, en ja, ik heb hier een brief tegen maar daar ga ik verder niet over in. Ik wil verder niks meer met de spoorwegen te maken hebben. Ik rijde er wel mee als het nodig is, maar uh, kijk, de spoorwegen die, uh, die schrijven op een gegeven gewoon... We hebben bijna geen tech, we hebben geen uh, spullen, we kunnen niks nakijken. Ze wisten niet eens dat wij in de trein hebben gezeten. Ondanks dat wij de kaartjes hebben teruggestuurd en die hebben we vergoed gekregen... Ondanks, mijn kostuum was helemaal naar de knoppen. En ik heb een nieuw kostuum gehad. Dat ja, kon dus, kopen. Dus daar is correspondentie en, over. En, en laten we zeggen, toen ik een brief ging ergens over schrijven... dat ik ergens problemen mee had... toen bestonden we niet meer. Maar even los van de, van de spoorwegen. Heeft u het er ja. niet vaak over gehad met mensen in uw omgeving ook? Weinig. Nou, men weet het hier en daar wel. Maar goed, mijn, mijn familie natuurlijk. En mijn moeder. Toen ik s'avonds... Uh, ...in Rotterdam terugkwam. En ik was net een jaar getrouwd. Uh, toen zat mijn moeder te wachten. Die zei, "Jonge je hebt mij ook meegemaakt. En daar had gelijk in. Uh, want in Elst werden we ook uh, door de politie gewoon uh, gewaarschuwd. Wil u even naar uh, Elst komen? En daar kwam ik. En daar lagen uh, zes doden. En ik moest van de ene over de andere stappen om erbij te komen. Kijk, dat is van de spoorweg. Ja, dat was in 1954, dus dat was acht jaar ervoor. Ja. Ja, ja. jeetje. Dus ik heb mijn Porsche wel uh, met de spoorwegen gehad. Maar ah, ja. ik moet eerlijk zeggen, ik, uh, ik heb verder mijn leven gelukkig. En ik ben tachtig. Dus ik heb, uh, nou ja, ik leef nog. En mijn uh, collega's zijn er ondertussen allemaal natuurlijk al uh, gaan hemelen. Ja, ja, want die, zijn, die waren allemaal een stuk ouder dan Die waren ouder. Ja. Ik dank u wel voor de bellen, meneer Vrolijk. Ja, maar dan hoort u dus niet allemaal roze-geur-manenschernies. Is is. Nee, maar nee. Dat, dat, nee, in dit maar, geval wist ik hulp, niet zo. Uh, laten we zeggen, nu tegenwoordig, dan zijn er van allerlei hulp en uh, weet ik wat er allemaal is. Dat bestond toen niet. Ja. Maar ook helemaal niet ook. Van niemand. Ja. Nee, ja, dat, dat, dat uh, weet ik niet. Meneer Ruberg, uh, Ruberg die uh, net de gast was in de eerste studie, ja. vertelde dat ook al, hè? Ja. En, en, ja, en mensen vonden het zelf ook moeilijk om erover te praten, maar dat geldt voor u ook dus. Want ik denk, ik zou, ik zou er waarschijnlijk niet over ophouden, maar uh, ik, ik weet het niet. Het was een andere tijd. Ja, het was een hele andere tijd. Je stapte eruit, je stapte in, uh, en je ging weer werken. En de andere dag gingen we, uh, nou, stapte ik uh, in de trein, ook via Haarlem ben ik naar Amsterdam toegegaan. Hm. Want je kon niet over Haar, Haarlem rijden natuurlijk. Ja. Goed, en uh, dank u wel nogmaals voor het bellen. Ja, ik zit u. Goeienacht. Het. Graag gedaan. Dag. Martine. Ja, die is hier. Ik ben er helemaal weer bij. Ik werkte toen in die tijd dat het ongeluk gebeurde op het HGB-kantoor in Utrecht. Dat stonden drie gebouwen en ik werkte in het middelste gebouw. Is dat is de afdeling personeelszaken. En toen dat ongeluk gebeurde, we hadden een man op de afdeling. Die zei: God zegt hij, mijn vrouw die brengt op het het logeetje naar Rotterdam. Maar ja, zegt hij. ...zij heeft gewerkt bij de spoorwegen vroeger. ...dus dan, dan, dan krijg ik wel een belletje. Nou, ik zie ons daar nog zitten op die afdeling personeelzaak... ...een afdeling van een man of 18. En het werd maar later, het werd maar later, het werd maar later... En toen kwam de chef... ...dat deze man, die moest even bij hem komen... ...en die kreeg toen te horen dat zijn vrouw... ...met dat logeetje wat ze weg zou brengen naar Rotterdam... ...omgekomen was. Hmm. En ik vergeet dat nooit weer, want ik ben nu 75... En ik, ik schrik ervan wat het al 50 jaar geleden is. Maar dat heb ik meegemaakt op de afdeling. Nou, ik wil je weten, dat heeft een hele consternatie gegeven. Want we hadden iedere uh, vrijdag speelde altijd zo'n uh, nou zo'n man met een accordeon beneden. Maar die heeft daar toen opgedragen ter nagedachtenis aan de mensen die overleden waren. Dat is me nog zo goed bijgebleven. Ik ben ook nooit weer, en ik woon nou in het noorden van het land, maar ik ben nooit weer daar geweest. Maar het gebouw staat er nog altijd wel van de. Spoorwegen. Ja. Je hebt drie van die gebouwen. Ja, dat heet de inktpot, toch? Dat gebouw. Wat zei u? De inktpot. Inktpot? Ja, nooit van gehoord. Tenminste, nee, de, en het is het, het nu in die gebouwen in En daar hadden ze het middelste gebouw als wij dan heen moesten. Daar hadden ze zo'n lift en dat noemen ze het Pater Noster. En Pater Noster is onze vader. Maar die lift gaat dan achter elkaar door en dan kon je instappen. Ah. Dat zijn allemaal dingen. Goed, dat schiet me helemaal weer boven in het hoofd. Dat heb ik allemaal meegemaakt. Maar dat was een tragisch ongeluk. Ik nou, weet je... het nooit weer, hè. Toen omdat je... ik bij de spoorweg hoe werkte. Want hoe werd daar verder gereageerd? Dat was dus een collega die... Uh... Ja, die waren, al, waren allemaal van elkaar. Allemaal, helemaal diep geschokt. Want hij zat natuurlijk in spanning. En wat die vrouw vroeger ook bij het gewerkt had. Nou, dan zegt hij, nou, had, dan, dan belt ze mij wel. Ja, zij belde dus niet. En zijn vrouw was helemaal niet, en het jongetje ook niet, helemaal niet gewond. Je, je zou het zo meenemen... Die hebben een, ja... Een, wat er precies... Nou ja, er dus zijn er altijd wel omgekomen. Hoeveel zijn er toen omgekomen? Dat weet ik niet eens meer. 93. Moet toch nagen? Nou, het zit helemaal weer bij de HGB. HGB heette dat. Hmm. Ja, toen werkte ik daar. Nou, ik ben nu 75. Tja. Zo gaan we... Ik schrik ervan hoor, dat het zo lang gebeurd is. Dat het zo lang geleden is. De tijd gaat snel. Ja. Ik vind het een heel interessant programma. En ik luister altijd ernaar. Ik denk, nou, daar wil ik toch eens even op inhaken. Ja. Want toen werkte het er nog hard en al ja, nou ben 75 dus. <laughs> ja. Nou, bedankt voor het bellen. Graag gedaan en succes met het programma. Dank u wel, goeienachten. Dag. Dag. Pieter. Ja, goeienavond. Hallo. Ik, uh, ik, heb het, ja, ik vind het zelf wel best wel indrukwekkend meegemaakt. Mijn schoonvader was de eerste, ja, zeg maar gerust veldwachter. die op zijn fietsje daar rondreed in de meren. En Harmelen, dat ligt bij elkaar. Ja. En, uh, <tus> nou ja, die. Die heeft, ja, nou ja, vreselijke dingen uiteraard daar gezien. Maar, god wat zal het zijn, in 1996, hij was op het moment, als ik weet niet hoe, echt heel erg dement. En toen, uh, nou ja, hij was dat in het verzorgingshuis in Harmelen. En uh, toen moest ik mee naar het raam lopen met hem, om dat treinongeluk te zien en al die mensen die daar wagen en zo. Dus die was in zijn dementie nog met die ramp bezig. Jeetje. Ja. En toen zijn jullie en, daar en, samen. En, en, en, en daar zag je dan ook de. de, de ja, nou ja, de, de verschrikking. Uh, in zijn ogen gewoon weer in dan, hè? Maar jure... Dat ik dat toen. Uh, tijdens het. Uh, toen kende ik hem nog niet. Maar, uh, ja, nou. Zo kan. Uh, de, dit soort dingen dus bij mensen ook uh, blijven hangen. Dat wou ik eigenlijk mee zeggen. Want jullie zijn samen naar de plek van het ongeluk gegaan? Nee. Oh. In de, hij, hij zat opgesloten op ja, achter de deuren. En we ke hij keek dan uit op een, op een mooi plantsoen. Uh -huh. En daar heeft hij dat ongeluk dus gezien. In zijn verbeelding, ja, ja. in zijn dementie. En uh, nou ja, hij, hij vertelde me toen... Uh, wat hij daar smorgens allemaal meegemaakt had... toen ik er nog niet was. En, uh... Ja. Maar hij heeft me ook wel verteld uh, toen hij nog goed was... Uh, dat hij daar op de, op de lijken moest oppassen die daar in de, in de, in de bedden uh, neergelegd waren en zo. En zelfs dat er uh, sprake was van uh, uh, ja, piekerij, zeg maar. maar dat de uh, spullen gejat werden. Oh ja? Ja, ja? ja. Dat moest hij zien te voorkomen? Nou, daar moest hij op een gegeven moment oppassen. Dan kwam hij weer eventjes thuis en dan moest hij er weer uh, even wat eten en dan moest hij er weer heen. Ja. Uh, huh. En, ja. en, en toen, toen hij dement was, uh, in 96, zei u geloof ik... Ja. Toen, toen vertelde hij over die ramp. En, uh, ja, die had hij dus dus morgens gezien. En, maar de, maar, in zijn verbeelding. En vertelde hij toen ook details? Of? Nou ja, dat... dat, dat ja, maar... Dat, ja, goed, je probeert hem er een beetje uit te halen... omdat hij heel zielig is op zo'n moment. En uh, dus ja, dat... Uh, dat was mijn eerdere taak, zeg maar, dacht ik uh, toen. Dan luisteren. Dan, uh, dan luisteren uh, daarna. En was dat gelukt? Uh, je zag dus gewoon aan hem hoe, hoe bewogen ze mee was. Dat vond ja. dat, dat, dat ik. Uh, ja, Ja. ja dat is uh, ja. Ja. Dus ik Begrijp het, bedankt voor het bellen. Ja, oké, okay. graag gedaan. Goed, Pieter, was dat. Ja, dag. En Wij gaan even een beetje muziek luisteren. Ik denk dat we het bij één plaat houden vannacht. En dat is een plaat van de Engelse singer-songwriter Ed Sheeran... En um, die heeft. Uh, met. of bij Jules Holland gespeeld. Maar dit is in ieder geval een nummer van hem en dat heet The A-Team. White lips, pale face, breathing in snowflakes, burnt lungs, sour taste.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 the man Team van Ed Sheeran was dit uit 2011, vorig jaar dus. We hebben het over de, de treinramp van 50 jaar geleden bij Harmel. Ik heb opgeroepen ook uh, uh, mensen die eventueel een andere ramp hebben meegemaakt, maar eigenlijk bellen er uh, alleen maar, of ja in ieder geval vooral, nee, eigenlijk alleen maar mensen uh, die uh, er herinneringen hebben aan die ramp in Harmel op wat voor manier dan ook. Dus daar, ja, daar, daar houden we ons dan maar vooral mee bezig. Uh, dat is uh, 0800, Elk natuurlijk naar na aanleiding van het eerste uur. En de aanleiding van de, het feit dat het aanstaande zondag... precies 50 jaar geleden is dat die treinramp bij Harmelen plaatsvond... waar 93 mensen bij zijn omgekomen en 54 gewonden zijn gevallen. Um, nou ja, daarover hebben we het dus. En als u uh, erover wilt meepraten, dan kunt u bellen met 0800 1121 0800 1121. Als u wilt mailen, kan dat naar casaluna.ncrv.nl. En als u wilt twitteren, kan dat naar hashtag Casaluna... Er zijn niet zo heel veel tweets binnengekomen, geloof ik, over dit onderwerp. Wel heel veel gebeld wordt er. En ik zie dat er ook wat nieuwe mailtjes binnen zijn. Dus die ga ik dan even voorlezen, als die opent tenminste. Oh, die meneer wil een melding dat we het gelezen hebben. Beste meneer Drupsen, ik heb ook een tragische herinnering aan de treinramp. Het was maandag en ik was op de veemarkt in Rotterdam... toen er opeens een hels lawaai van sirenes losbrak en eindeloos duurde. Dinsdagmorgen vroeg werden mijn ouders gebeld door hun hartsvrienden. wat bleek, deze vrienden hadden twee zonen... Bijna even oud en beide zeer begaafd. Ze studeerden natuurwetenschappen en nog iets. Er was geen OV-kaart, dus ze liften altijd samen naar de universiteit. Die ene zoon had geld voor zijn verjaardag. Besteed aan een treinkaartje. Hij wilde wel eens een uh, op een luxe manier reizen. Zijn broer ging liften. Wat bleek? Zo'n Loo zat voor in de trein. Die was verongelukt, bijna onherkenbaar. Op de begrafenis sprak de professor... dat er een enorm aanstaand genie verloren was gegaan aan hem. Zijn ouders zijn er nooit meer bovenop gekomen. 23 jaar jong was hij. Een wrang detail. De ouders wilden altijd zo graag dat ze per trein reisden. Dat was veiliger, vonden zij, dan liften. Groeten van Peter. En dan hebben we nog een mailtje van Trudy Fernhout... Die zegt ook geachte heer Drupstein... Toen de ramp plaatsvond was ik veertien jaar en logeerde ik bij een tante. Ze vertelde mij dat mijn broer in de trein zat. De hele dag volgden wij de berichten via de radio en ik was heel bezorgd. Het duurde en duurde maar en wij kregen geen bericht. Uiteindelijk werden we gebeld door mijn vader... die zei dat mijn broer ongedeerd bij mijn ouders was. Mijn broer zei, ik heb niks gemerkt van de hele ramp. Ik ben uit de trein gestapt, vond de service. Er stond een bus klaar om ons weg te brengen van de NS. Geweldig. Nu pas dringt het tot mij door wat er gebeurd is. Ik heb zelf helemaal niets gezien. Gelukkig van al die ellende. Ik ben kennelijk aan de goede kant uitgestapt, die broer dus. Hoe, is mogelijk, hoe het mogelijk is, is ons en hem altijd een raadsel gebleven. Ik kan het hem niet meer vragen. In de tijd waren we alleen maar blij dat hem niets was overkomen. In 2007 is hij overleden. Trudy Fernhout schreef dit mailtje. Bedankt daarvoor. Aan de telefoon nu mevrouw Van Hatten. Mevrouw Van Hatten, goedenavond of goedenacht. Goedenacht. Uh, mijn zwager heeft in de trein gezeten. En dan zou je zeggen, ja een zwager, dat is ver weg. Maar dat was de man van mijn zus. En die vertelde dat hij op de bo in de bovenste wagon gezeten heeft... die over die andere trein heen geschoven is. Oh. Hij is niet gewond geraakt, of wat dan ook. Ze zijn met, met veel hot en stoten be naar beneden gekomen. Maar toen hij uit die trein stapte... Toen keek hij in een diepte van, ik weet niet hoeveel meters... want dat is natuurlijk heel hoog als je met twee van die begons op elkaar hebt. Ja. En in welke keek... trein zat hij? In de trein die in Rotterdam was vertrokken? Nee, of die uit Utrecht. Ah, uit Utrecht, ja. Okay. Ja. En, uh, en toen keek hij daar naar beneden in zo'n gat... en toen zag hij een jongetje liggen, dood of gewond. Daar wil ik vanaf zijn. En toen is hij zo geschrokken, want hij dacht dat het zijn zoontje was van acht jaar. Ach. Hij had toen een zoontje van acht jaar. En die was bij hem dus? Nee. Ja. Helemaal niet, die was gewoon thuis, die zat op school. Die was hij vergeten. Maar hij dacht, oh, dat is mijn zoontje. Maar hij is in ieder geval uit de trein gekomen. En er was verder ook helemaal geen hulp nog. Waren ze dan misschien waarschijnlijk wel voor de gewonden en voor de doden. Maar degene die niks bekeerde, die zijn lopend teruggegaan langs de spoorlijn naar Utrecht terug. Tja. Dat heeft hij ons verteld. Hij moesten lopend terug langs het spoor naar het station Utrecht terug. Hmm. En hij, hij werkte dus ook bij de spoorwegen. Want hij zat er in die trein voor een karweitje voor zijn baas om in Gouda te doen. Want hij was elektricien en hij moest naar Gouda toe. En hij werkte voor de spoorwegen. Heeft hij er veel over gesproken? Nooit. Maar dat zal ik u vertellen, het is nog veel erger. De spoorwegen hebben daar ook helemaal geen aandacht aan besteed. Zeker niet dan degene die niks markeerde. Want hij is een de volgende dag ook weer gewoon gaan werken. Maar die, die man die is zo ziek geworden geestelijk... dat hij is in ziekenhuizen terechtgekomen op psychiatrieafdelingen. Hij is zelfs in de dolden terechtgekomen. Het, het gezin heeft zoveel leed ondervonden... En ze, hij had maar één zoon. En die ene zoon die woont nou hier vlak bij me. Ik durf hem niet te vertellen dat er zondag een, een documentaire in is. Ik ga wel kijken. Want ik weet zeker dat, hij dat, dat het niet in goede aarde zou vallen als ik het hem zou vertellen. En ik denk ook niet dat hij het weet. Want ze zijn nu op vakantie. Maar dat is verschrikkelijk geweest. Jaren heeft mijn zuster hem achterna gelopen in psychiatrische inrichtingen. En, en, en dat komt echt door dat ongeluk, denk ik? Ja. Door het ongeluk. Maar er is ook nooit geen aandacht aan besteed. Dus want hij werkte bij de NS en daar ja. op zijn werk hadden ze er ook geen aandacht voor? Nee. Helemaal niet. Dat is wel heel apart. En dat is door het ongeluk in, Woer of in Harmelen gekomen. Dat hij geestelijk helemaal de, de, de, nou ja, de vernieuwing is gegaan is. En, uh, en dat, dat heeft de hele familie ondervonden hoor. Een man die zo ziek is. Ja, nee, dat snap ik, ja. Niet alleen mijn zuster, maar mijn ouders. En, en alle om dichtbij zijn. die hebben hem nagelopen en gedaan. Maar niets, niets hielp. En, en, had, en, en, en wist hij zelf ook dat het door die ramp kwam? He? Zei hij zelf ook dat het door dat ongeluk kwam? Dat heeft hij nooit gezegd. Maar dat, dat weet, u, weet u wel? Dat, ja, zeker weten. Ja. Ja. En, en hij is overleden inmiddels? Mijn neef is in, of mijn, uh, is in 78 overleden. Oh, dat is al een heel tijd geleden. En mijn, uh, en mijn zus die is nu pas in uh, oktober-november overleden. Oh. Zijn vrouw. Ja. Dus die is ook nu vast overleden. Maar ja, die was nu ook 84 hoor. En, en waarom denkt u dat, dat de neef het niet zou willen zien? Omdat, omdat het voor hem een traumatische en, ervaring is natuurlijk. Ja, zijn hele leven heeft die jongen achter een zieke vader aangelopen. Ja. En een geestelijke zieken, dat valt niet mee hoor. Nee, dat geloof ik Een vader die dag, alleen dagen in zijn bed bleef liggen... die niet uit te krijgen was. Wat mijn moeder niet geprobeerd heeft om hem uit bed te krijgen. Nee hoor, het lukte niet. Maar zou dat allemaal terug te voeren zijn op dat ongeluk? Ja, absoluut. Hm. Als je daar niet goed mee opgevangen wordt met zulke... dan kan je wel lichamelijk geen... geen wat je, wat hij, dat zei hij wel, je had, ik had beter een been kunnen breken of wat dan ook... Want dan vangen ze je op en gaan naar het ziekenhuis. En hun zijn gewoon lopend naar het station teruggestuurd. Ja, um, dat, ja. Uh, dat klinkt ook weer heftig. Ik, uh, ik dank u wel, mevrouw Van Hatten. Ja, voor het bellen. ik wou het toch even kwijt. Ja. Na 50 jaar. Ja, ik kan me voorstellen. Eh? Bedankt voor het bellen ja. en sterkte ermee. Nou. Dag. Meneer Van Tuil. Ja, nacht. U spreekt met Van Tuil uit Woerden. U zult is, zeggen Woerden, ja. Dat is in de Inderdaad, het is de beruchte plek uh, bij Harmelen. Ja. Nou, wat was het geval? Mijn uh, inmiddels overleden moeder... die reisde vroeger elke dag naar haar werk... Stapte hier op, op station Woerden. En die bewuste dag is zij uh, een trein later gegaan... want zij moest had oorpijn. Dus zij zat in een vaste groep uh, van mensen in de coupé... Waar ze altijd mee zat. En daar zat ook de vader in van haar beste vriendin. Hmm. En dit uh, vervelende noodlot kreeg zij later op haar werk te horen. Van mijn grootvader. Want die was in uiterste uh, verwarring geraakt. Want die dacht dat mijn moeder in de trein betreffende trein zat. En mijn moeder is er eigenlijk nooit overheen gekomen. Want die heeft... Uh, uh, zeg maar, de vrouw. Van haar. Uh, van haar overleden beste vriendin. Altijd in lengte van dagen. In het bejaardenhuis bezocht. En mijn moeder kwam dan met alle emotie weer naar huis. Zeg maar, over het hele. Spoordrama. Dat werd. Elk ogenblik dan weer besproken. Dus het is bij ons uh, vrij hard erin gehakt. Begrijp u? Want de, die mensen spraken er wel over dus? Ja, die spraken er wel over. Want uh, de betreffende moeder van, uh, van de beste vriendin, die inmiddels ook al overleden was, dus ze was haar dochter kwijtgeraakt. En door de treinramp was ze ook nog eens haar man kwijtgeraakt. Hmm. Dus dat was een dubbel drama voor deze dame. En dat heeft mijn moeder, die heeft uh, de bezoeken die ze aflegde aan het bejaardenhuis. Bij haar op het kleine kamertje. Daar is het alleen maar gegaan over die vervelende spoorwegramp. Nu ruis ik zelf uh, drie keer in de week nog steeds over de beruchte lijn. En er is inmiddels uh, een aantal jaren geleden een flyover gekomen. Yeah. Veel te laat natuurlijk. Want het heeft eerst nog een tijd doorgesukkeld. En dat zien we nu weer, hè, met. Uh, het hele spoorweg gebeurde. Niemand neemt weer verantwoordelijkheid. Want uh, NS laat het afweten. pro laat het afweten. Mevrouw uh, Schultz van Hagen laat het ook afweten. En er zal eens echt extra goede beveiliging moeten komen. Want ik hoor het te vaak dat treinen door rood rijden. Begrijpt u? Ja, dat gebeurt een paar honderd keer per jaar nog steeds. Ja. Dus uh, hier in er was een haal consternatie. Ik woon... Op de plek tegenwoordig naast het betreffende ziekenhuis. waar ook destijds de. de, de zeg maar, de mensen hier aankwamen. die. Uh, die uh, zeg maar, uh, allerlei. Uh, scheuren vertoonden en dergelijke. U wil niet weten hoe het erg is geweest. want dat heb ik gehoord van mijn grootvader. want die woonde aan de andere kant van het ziekenhuis. En. Uh, het heeft enorm veel impact gehad hier in Woerden. Dat kan ik u wel vertellen. Ja, dat kan ik me ook goed voorstellen. Dus. Ja. Bedankt voor het bellen. Ja, prima hoor. Meneer Van Tel. Uh, prettige avond uh, ja. nog verder. Dank u wel. U ook. Kijk ik weer even in de mailbox en dan zie ik dat er een mailtje is gekomen. Toch nog over een andere ramp. Ik heb de Belmer-ramp van 1992 meegemaakt, schrijft Ramona Smiers. Ik stond op het metrostation toen het vliegtuig zich in de flats boorde. Na de politie te hebben gebeld, die me niet geloofde... ben ik de flat ingegaan om mensen te helpen eruit te komen. Soms, nu als vliegtuigen lagen overkomen... komen er rillingen over mijn rug ook weer terug. Succes met het programma en vriendelijke groeten van Ramona Sviers. En dan is er nog één. Even kijken. Oh, klik de verkeerde aan. Is is ook weer iemand die heeft... Een andere ramp, eh, graag heer zijn. Ik luister naar de uitzending over de treinramp bij Harmelen en de reacties daarop. Onvoorspelbaar hoeveel emoties dit na 50 jaar nog losmaakt. Zelf ben ik overlevende van de vliegramp bij Faro 19 jaar geleden... en had telefonisch willen reageren. Maar nu ik hoor hoeveel mensen zich nog bezighouden met de ramp van 50 jaar geleden... denk ik dat zij meer recht hebben om hun verhaal alsnog te vertellen. Jacqueline van der Pol was dit. Ik weet niet... ja. Ja, ik, ik, ik, ik heb geen idee hoeveel mensen er nog uh, aan het wachten zijn. Dus uh, nou, houd het een beetje in de gaten. Misschien kunt u dan alsnog bellen. Uh, maar nu heb ik Peter aan de telefoon. Goeiedag, ja. Peter. Ja. Hallo. Ben je daar? Peter? Ik geloof niet dat. Peter... Ga je nog wat zeggen over. Ja. Of? ja. Uh, uh, nou, die. Die laatste meneer heb gelijk. Wat zeg je? Even wachten. Die laatste meneer heb gelijk. Als je bijvoorbeeld de plattegrond bekijkt uit, uit die tijd... dan zie je dat die kruising van die twee spoorbanen... die zijn gelijk. Dus je had maar hoeven te wachten of dat ging verkeerd als je de, de kruising bekijkt van die twee spoorbanen. Maar oké. Okay. Maar in die tijd was er, uh, na het ongeluk trouwens... was er een, uh, een zogenaamde hele bekende hel helderziende in Nederland. De naam weet ik niet meer. En ja, dat is een beetje een vreemd verhaal. Maar, en daar is trouwens op de televisie is daar een documentaire over geweest. En uh, die man die zei... Ja, er zijn hier allemaal uh, gekke demonen en allerlei hele slechte vibraties. En op zijn aanwijzing en daar stond, toen de tijd heel uitgebreid op de Filipijnen geweest, uh, is er toen een paaltje neergezet met kleuren, uh, waarvan die man zei: nou, als die kleuren daar nou aanwezig zijn, dan blijven die demonen en geesten die blijven daar weg. En toen is daar daadwerkelijk zo'n paaltje neergezet... door een of andere hele bekende kleurenfabrikant in Nederland. En waar is dat paaltje neergezet? Daar ter plaatse. Waar, waar de ramp was geweest? Ja. En toen? Want hij zei, dat heeft te maken met uh, al die slechte dingen... die daar aanwezig bezig waren te plaatsen. En die daar door die ramp waren gekomen? Dat was zijn theorie. Ja. Waar, waar was je? Want hoe oud je zelf als ik vragen mag? Hoe, hoe oud bent u zelf? Ik ben rond de 60. Dus, uh, was, was, heeft u de ramp op de een of andere manier meegemaakt? Of kent u mensen die erbij waren? Nee, maar ik, uh, op een zag ik dat op de televisie en dergelijke. En ik vond het heel vreemd. Maar god, uh, als dat ja, als zou kunnen, moet je dat doen natuurlijk. En toen, uh, na een uh, paar weken, want dat bleek daar dan niet goed te vallen in die gemeente... Uh, en toen na een paar weken is dat paaltje verdwenen. En dat hadden dan, dat de theorie was dan, dat dat niet de gedachte was van die mensen die daar hun geloof hadden. Dus die vonden dan, dan weer dat uh, paaltje erg demonisch. Ja, ja, En toen is dat paaltje weer verdwenen. En... Daar is ze uh, toen de tijd ook heel duidelijk op de televisie geweest. Nooit meer teruggekomen. En die helderziende was toen de tijd heel bekend, maar de naam weet ik niet meer. Ja. Oké, okay. nou... Bedankt voor het verhaal. Tenminste, was, was dit het of heb je ook zelf nog iets... Wat zeg je? Heb je daar nog zelf iets over te vertellen? Of... Nee, nee dit alleen dit verhaal. Hè? Want het was natuurlijk buitengewoon vreemd. Hè? Ja, dat was het Dat dan appart. iemand dan... Uh, en dat werd toen in die tijd best wel serieus genomen. Ja. Maar... En nu zou je zeggen van, ja, er, er zijn uh, tientallen helden... die allerlei dingen te verkondigen hebben. Ja, maar toen was dat opmerkelijk. Ik dank je wel voor het bellen. Oké. Okay. Dank je wel, Peter. Mooi. Gaan we naar Daan. Goeienacht. Goeienacht. Uh, ik spreek met Daan van Straten. Um, <coughs> ik was uh, acht jaar. En ik uh, kan me nog heel erg uh, goed herinneren dat uh, de radio aanstond. Ja, dat maakte ontzettende indruk, zoiets. Ja. Allemaal, die reportages. Dat was toen toch ook wel uh, op de radio constant, inderdaad. En ik kan me nog heel goed herinneren een interview met een uh, chauffeur van een ambulance. En die zei, ja, ik had iemand achterin. En die lag heel hard te bidden, hard op te bidden dat hij dood ging. En dat hij misschien maar hoopte dat hij nog bleef leven en God help me en zo. Nou, dat heeft ontzettende indruk op me gemaakt. Als achtjarige, ja, je bent helemaal in de war als je zoiets hoort. En het maakt zo'n indruk, zo'n ramp. Yeah. En dan zo'n verhaal. Ik, vond het echt, ik zal het nooit vergeten. Nee, kan ik me niets bij voorstellen. Want, en, want je was aan de radio gekluisterd al als jonge jongens. Ja, ik, ja ik, ik, ik, precies. We hadden de radio aanstaan. Ik, ja, ik, ik was altijd al een radiomannetje. Hm. En uh, uh, ja, we, we hadden de radio gewoon thuis aan omdat dat gebeurd was. En ik weet niet of het toen op televisie was. Uh, ook live misschien, maar ik denk het haast niet eigenlijk. Dat er wat live beelden waren, maar wij hadden geen televisie dus er stond radio aan om het te volgen. Ja. En ik zal nooit vergeten dat uh, met dat verhaal, dat we dachten, nou, toen kreeg ik helemaal buikpijn. Zo'n enge verhalen. Ja, soms dan is dat heel indringend, hè? Ja. Zo'n zo verhaal van iemand blijft ja. dan heel lang hangen. Want uh, woonden jullie daar in de buurt? Uh, ik woon in Hilversum. Ja, dat is dan toch in de buurt. Want er waren ook mensen, er zaten best wel veel mensen uit Hilversum ook in de trein, heb ik begrepen. Oh, okay. die, ja, ja. Er zijn vrij veel mensen omgekomen uit, ja, ja. Uh, uit of nou, veel, maar nou, toch een redelijk ja. aantal. ja. Nou ah ja, meer had ik er eigenlijk niet over te melden. Maar ik, toen ik dit hoorde. dacht ik, nou, dit, dit is dan meteen wat er in je opkomt. Want dat, zijn, ja, dat was uh, nu al zes, half zeven of zo. Maar dat kan ik me ook nog herinneren. dat we zo'n beetje aan het eten waren of zo. Ja. En, uh, ja, het dat was om negen uur. zelf, om negentien over negen. Oh, is het negentien over negen gebeurd? Zochtens, ja. Oké, okay. moet je nagaan. Nou uh, ja, goed, dat ging dus de hele dag door, natuurlijk, die radio. Ja, maar ja, heb ik. Ja. Oké, okay, nou, bedankt voor het bellen. Goed zo. Graag gedaan. Dag. Goedenavond, Even kijken, ik heb nu geen naam. Ad, Ad is aan de telefoon. Uh, nee, ik geloof het toch niet. Of een andere lijn misschien. Hallo? Ja, Ad. Ja. Ja, je hebt nog drie minuten ongeveer. Ik hoop dat nou, het is dus heel, heel kort. On... Ik, hoor, ik hoor niemand praten over de kerk waar ze opgebaard zijn. Dat was de buurtkerk in Utrecht. Die stond helemaal vol met die... Kisten. Ik heb die beelden gezien, ja. Veel witte kisten stonden daar. Ja, ik ben gaan, ik ben gaan kijken, want dat buurtkerk was volgens onze kerk voor de jeugddiensten. Dus ik ging er kijken. Je wist niet wat je zag. Het was verbijsterd. Ik was toen twintig jaar. Het was verbijsterd wat je daar zag. Maar je kon daar gewoon gaan kijken? Ja, ik kon gewoon gaan kijken, ja. ja. En, want, heb je enig idee hoeveel van die negentig mensen daar lagen opgebouwd? Oh, de alles wat, wat maar pad was en ruimte was, stond vol met kisten. Het was heel luguber en, en, en, en heel indrukwekkend, heel, heel, ja. Een want jij kwam uit Utrecht? Ja, ja, ja. ja. Ik ben uit uh, Utrecht, getogen. Uh, ja. ja, dat was uh, onvoorstelbaar. Dat maakte zeker veel, heel, heel veel indruk op me. Ja, kan me voorstellen. En, en je bent in die kerk gaan kijken. En, uh, want uh, wat gebeurde daar verder met die, met die mensen die daar lagen? Uh, die, die doodskisten? Er werden bloemen gebracht en uh, ik weet niet wanneer ze begraven zijn. Dan ben ik, dat, dat zou ik niet weten. Of misschien een inloopdag of een kijkdag of hoe zeg je dat? Een, om, om daar te zijn. Ik, ik ben even naar binnen gelopen om dat te zien. Hm. Ja. Ja, dat is onvoorstelbaar. En jij was zelf twintig toen? Ja, ik ben wel ja, 41. Dus. Ja. En, en je kende, want het, ja, je woonde daar in de buurt, maar je kende niemand die erbij betrokken was zelf. Weet dus niet. Nee. nee. Maar ik, ik, ik hoor dus allemaal wel verhalen over nazorg voor mensen. Maar dat, dat, dat is ook geloof ik maar zeer beperkt. Ja, dat was heel beperkt hè, daar, ja, daar beklaagden ja, veel mensen zich ook over. Maar dat hoor je nu toch ook van militairen die ergens vandaan komen die geen nazorg krijgen. Mijn vader was een oorlogssoldaat en die heeft oordeel gehad. Die, die, die, die, die werd schillend wakker in zijn slaap en die is ook die oud geworden, die is maar 47 geworden. Ja, dat, dat, dat, dat, dat. Ik vind, daarom vind ik die ceremonieën die je hebt met kransen leggen en dergelijke. Dus zie allemaal deftige de dames en in het goede pak en dan na herdenking van dat soort zaken... Maar dat echte individuele nazorg, dat is zeer beperkt. Ja, is wel wat beter geworden, denk ik. Nou, ik maar... weet ik heb zelf de lijf ondervonden met een grove medische fout. De, de, de, en daar kun je, kun je nog een aparte uitzending aan wijden. Het is zeer triest wat medeleven betreft, wanneer er iets ernstigs aan de hand is. Hmm. Vind ik persoonlijk, en dat heb ik dus uh, aan de lijf ondervonden. en ja. mijn vader ook trouwens... Dus, uh, Nee, maar even terug te komen op die kerk... dat was zo ontzettend indrukwekkend. Dat, uh, ja, dat, uh, dat maak je door meer mee in je leven. Ja, begrijp ik. Bedankt voor het bellen, Jo. Goeienacht. Dag. Dag. Ja, en dat was de laatste beller in Casa Luna vannacht. Ik dank iedereen die gebeld heeft en die gemaild heeft uh, voor de bijdrage. Um, ik ga nog even het antwoordapparaat inspreken voor Lex Bolmeijer... die aanstaande maandag gaat praten met de rector magnificus... van de Universiteit van Maastricht. Dat is professormeester Gerard Mols... Mols houdt vrijdag 13 januari na zeven jaar zijn laatste DS-lezing. Hij houdt een pleidooi voor academische vrijheid, interdisciplinair samenwerken... en respect voor de bijdrage aan de academie, van de academie aan welzijn en beschaving. Dit is de voicemail van Casa Luna.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 Casaluna uh, voor uh, dit moment. De eerste van uh, het jaar voor mij in ieder geval. Dus ik moet nog. Ja. Nou ja, nee dat mag. Ik ga maar geen. Uh... Nou, ik wou er wat over zeggen over geluk en zo, maar dat doe ik met de, deze uitzending eventjes niet. Uh, ik ga nog wel even zeggen dat uh, Nora Romanesco er zo meteen aankomt met nachtvluchten. En dat begint, zoals u wellicht weet, met vluchten in het verleden. Dat gaat dan door tot 7 uur vanochtend. Dus als u wakker blijft, heeft u in ieder geval wat te doen de komende uren. Nou, ik wens u ook nog een goed weekend. Wat mij betreft, gaaf tot uh, volgende week. En wat Kaats betreft, dus tot maandag met Lex Bolmeijer en de rector Magnificus.